Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je huurt, blijf je straks langer in onzekerheid, want tijdelijke huurcontracten worden verlengd. Met een tijdelijk huurcontract kan de huur vaker verhoogd worden en kun je er zomaar worden uitgezet. Nu mag je maximaal twee jaar tijdelijk huren en dan moet je een vast contract krijgen. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarbij dat maximaal drie jaar mag worden. Je hoort de Woonbond. We merken dat huurders die met die tijdelijke contracten zitten minder snel geneigd zijn om bijvoorbeeld met klachten ja, over slecht onderhoud of de hoge servicekosten aan de bel te trekken. En aan het eind van de rit staan ze vaak toch zo weer op straat omdat de verhuurder dan de woning weer aan een ander verhuurt voor de hoofdprijs. Politieke partijen die voor dit VVD-plan hebben gestemd... zeggen in hun verkiezingsprogramma dat ze ook tegen tijdelijke contracten zijn... maar dat ze voor hebben gestemd omdat ze dan ook wat andere dingen geregeld konden krijgen in de woningwet. Sommige vaccins van AstraZeneca komen later onze kant op dan gepland. Het gaat om 450.000 flesjes minder de komende weken. Het RIVM bekijkt nog wat dat betekent voor de planning. De duizenden afspraken die de komende tijd staan komen waarschijnlijk niet in gevaar. Ons land stuurt voor ruim 15 miljoen euro aan eten naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Doordat er niet of nauwelijks toeristen komen, hebben steeds meer eilandbewoners geen geld meer om zelf aan eten te komen. Ongeveer 80.000 mensen maken gebruik van de voedselpakketten. Nog maar een paar dagen en dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De gemeente Groningen heeft iets handigs bedacht. Een wachterij-app. Daarop kun je zien hoe druk het is bij het stembureau bij jou in de buurt. De portier die heeft deze app en op het moment dat hij denkt van hey, het is heel druk, daar hebben we natuurlijk richtlijnen voor wanneer is dat, drukt hij gewoon op een knop druk en dan wordt het online op de website van de gemeente Groningen het automatisch bijgewerkt en zien de kiezers dus dat het daar druk is op dat stembureau en zouden ze eventueel naar een ander stembureau gaan. Het is volgens de gemeente ook belangrijk om je te houden aan de stemplek die op je stempas staat. Op die manier wordt het aantal kiezers vanzelf al behoorlijk goed verspreid. Het weer nog in de loop van de avond, steeds minder wind en regen. Vannacht gaat het wel weer regenen. Morgen onstuimig met hagelbuien en onweer, maar tussendoor ook wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9. Ook maar Amstelveen tussen Knopend Velsen af het haarlem Zuid 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Nou, ja, we hopen dat zelf tijd thuis zijn voor de avondklok. We zijn in ieder geval of tijd je nu voor alleen zie het! Bent. Of juist. Hoppa! Je staat de schoenen aan, hè? Ja, maar die... Mogen ook je dans schoenen zijn? Want wij zijn er klaar voor. Hoor. Baby, moving with you, got me caught up like the ocean We could leave this party set forever in the motion Ooh. You get closer to me, got me feeling like I'm far away you closer to me. Tomorrow we will dance until the break of day to me, got me feeling like I'm far away I'm met buiken hier en na een uur lang DJ JK... in de mix maar nu eerst DJ on Sydney. I'm Time to kick the rhythm, and keep her ripping down the door. So the real criminals get exposed behind the clothes. Doors in the suit step, make it break the law. Look at look at only if I had one more. Oh, oh, oh, only if I had one more. more. more, more. Zo meteen naar het verkeer van 10 uur. The One and Only, DJ JK.